Volgens de gouverneur is de helikopter in bergachtig gebied neergestort... en was het op dat moment erg mistig. Een bestuurslid van het Quality of Life gala... dat geld inzamelt voor kinderen met kanker... heeft zo'n 600.000 euro achterover gedrukt. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam onderzoekt de fraude. Het bestuurslid moest de miljoenen die op het gala werden ingezameld... overmaken naar ziekenhuizen, maar stak zes ton in zijn eigen zak... De fraude kwam vorig jaar aan het licht. Het bestuurslid werd toen meteen uit zijn functie gezet. De stichting heeft het geld inmiddels teruggekregen. Bij een gevangenisopstand in Sri Lanka zijn zeker 27 gedetineerden omgekomen. Bijna 50 mensen raakten gewond. Tijdens een doorzoeking van de cellen gooiden gevangenen met stenen. Tijdens de onrust braken ze in in twee wapenkamers... waarna er een vuurgevecht met de politie ontstond... Het weer, overwegend bewolkt met af en toe motregen. Bij een matige zuidenwind wordt het zo'n 12 graden. Morgen droog, ook overwegend bewolkt en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Aan verkeersinformatie Op de A7 tussen Amsterdam en Horen wordt het hele weekend aan de weg gewerkt bij Purmerend. Er staan in beide richtingen files van 6 kilometer. Op de A27 Gorkum-Utrecht staat voor Gein 2 kilometer de wegwerkzaamheden. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht 2, daar is een auto met aanhanger geschaard. Eén rijstrook is daar dicht. De A58 Tilburg richting Breda is helemaal dicht bij Ulvenhout na een aanrijding. De andere kant op, op de A58 van Breda naar Tilburg... staat drie kilometer file en daar is de linker rijstrook dicht.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 Hé hey Jos, wat aan je van personeelszaken. Hi. Luister nog even over je pensioen. Je de twee zuiden zijn al begonnen. Commerciële pensioen. Je ziet van jaren in uh, vandaag. Snap je? Ja. Als het over je pensioen gaat, is het wel belangrijk dat je er iets van begrijpt. Delta Lloyd helpt met tips waarop je moet letten bij uw pensioenoverzicht in gewoon Nederlands. Kijk op slash kritisch Kritisch op het juiste moment. Delta Lloyd.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Zou er nog iets positiefs over het inmiddels opengebroken regeerakkoord gezegd kunnen worden? Of moet geconcludeerd worden dat de onderhandelingen over het regeerakkoord gisteren opnieuw zijn begonnen? We gaan die vragen voorleggen aan onze drie gasten vanochtend. Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Bram van Ooyek, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Goedemorgen. goedemorgen. En ook aan tafel ter Horst, eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en oud-minister. Ook goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. En ik zeg er meteen even bij dat wij natuurlijk ook hebben geprobeerd om vandaag VVD-bewindslieden of Kamerleden aan tafel te krijgen. Helaas, zij mochten niet, of wilden niet of konden niet. Maar het resultaat is hetzelfde: geen VVD-hers aan tafel. Oké, okay, kijken we naar de kranten van de zaterdag. Even naar de koppen. De Telegraaf Middengroep. Toch gepakt. AD, kabinet buigt volkskrant. Valse start, trouw. Regeerakkoord opengebroken en de NRC. Grote verhalen binnen in. Belastingtarieven nog hoger na aanpassing regeerakkoord. Um, nou, de Telegraaf natuurlijk valt uh, uh, elke dag het meest op, want die hebben de grootste letters uh, in de drukkerij liggen, zal ik, ik maar zeggen. Uh, aan u uh, de, de vraag, meneer Slop. U heeft ook uh, een keer aan de onderhandelingstafel gezeten. Uh, bij de formatie van een kabinet uh, met de Partij van de Arbeid en, uh, en u dus van de ChristenUnie en het CDA. Um, die rol van de media, uh, die rol van de kranten in het bijzonder... is dat groot voor politici? Nou, dat kan zeker groot zijn. Ik herinner me nog uit de eigen onderhandelingen waar ik dan bij zat... ook uh, destijds het crisisakkoord. Op het moment dat de dingen gaan uitlekken waarvan je weet het is gewoon waar... het komt in kranten terecht en het gaat een hele eigen dynamiek krijgen... Ja, dan ligt de krant wel op tafel en dan wordt er wel over gesproken. Van, hé, hey, waar komt dit vandaan? Wie heeft dit uh, naar buiten gebracht? En dan kijkt iedereen naar elkaar en niemand zegt, niemand zegt dat hij het zelf gedaan heeft. En is dat ook fnuikend voor vertrouwen? In, nu is er iets anders aan de hand. Nu is een, een krant heel nadrukkelijk bezig om uh, ja, een soort uh, campagne te voeren zeg maar, tegen een kabinetsvoornemen. Uh, voornemen. En die krant heeft ontzettend veel invloed uh, in Nederland. Er worden veel mensen gelezen, met name ook door de achterban van uh, de VVD. En het zijn iedere dag mokerslagen die worden uitgedeeld. En niet één, twee keer, maar inmiddels ja. al, al meer dan een week. Ja, maar wat zegt het over uh, de politici die zich daar blijkbaar uh, zeer veel van aantrekken? Want anders zou er niet, zoveel commotie niet zijn ontstaan. Nou ja, het is natuurlijk niet alleen de krant. Het is ook de achterban natuurlijk die uh, in beweging uh, is gekomen als het om de VVD gaat. Hè. Ze hebben geloof ik in de afgelopen week uh, 600... Uh, afmeldingen gehad van mensen die een lidmaatschap opgezegd hebben. Dus dan, dan is het een, een, een, een samenspel van een aantal zaken die dan beginnen te spelen. Plus dat er natuurlijk gewoon bijkomt ja, dat het een, een, een open zenuw is. Om dat nivelleren, ik bedoel, vanaf de oprichting van de VVD heeft men zich tegen verzet. En nu is men aan het, mee, aan het meewerken. Uh, dus dat krijgen ze natuurlijk nu met een, als een soort boemerang uh, terug. Ja. Maar die krant heeft daar zeker ook een, een, een, een duidelijk uh, aandeel in. Verrassend wel, toch? Want de Telegraaf was voor de verkiezingen natuurlijk erg op de hand van de VVD... en lijkt zich nu erg tegen de VVD te keren. Mevrouw Tehorst, tot nu toe lijkt uw partij daar nou, minder last van te hebben. Terwijl je zou denken misschien dat de Telegraaf zich juist zou keren... tegen alles wat de partij van de Arbeid, waar de Partij van de Arbeid voor staat. Ja, ja. Nou, Ik ben in ieder geval blij dat de Telegraaf wat dat betreft... Uh, uh, niet uh, alleen maar, uh, zeg maar aan pvda bessing doet... maar ook heel kritisch is op... Ja, een partij uh, waarvan wel eens wordt gezegd dat de Telegraaf de, de, hoe zeg je, de lijfkrant is. En uh, ik, ja, ik zie het ook als een, zeg maar, de telegraaf in dit geval als de stem des volks. En dan moet je het volk natuurlijk kun je op verschillende manieren definiëren. En ik ga ervan uit dat als een krant een kop maakt uh, die niet een gevoelige snaar raakt, dan is het meteen ook weg. En ze hebben hier zeker gevoelige snaar geraakt. Ja, maar was gunstiger voor de Partij van de Arbeid dan voor de VVD? Ja, in dit geval wel, maar dat geeft ook aan... <coughs> nou ja, dat het redelijk authentiek is waarmee ze gekomen zijn. Ja. Uh, meneer Van Ooyek, uh, Bert Wagendorp spreekt vandaag in de Volkshand over twittocratie. Besluitvorming wordt beïnvloed door middel van twitters, social media. Ja, ik ben zelf net begonnen met mij in die twitter twitterrace uh, uh, te mengen. Dus ik ben nog niet heel deskundig op dat gebied. Maar ik denk wel dat een zekere... Uh, ja vluchtigheid, hè, kort door de bocht, snel even wat roepen... en dan met uh, heel veel volgers en zo. Hè, dat is weer wat anders dan de rol van de Telegraaf natuurlijk. Maar dat zal zeker wel een, uh, zal zeker wel een rol spelen in dit ja. soort dingen. En, en is de, is ja. daar, kun je daar voor zijn of kun je daar tegen zijn... of is dat gewoon een realiteit waar je rekening mee moet nou, houden als Ik politicus? denk dat het betekent dat, dat politici zich steeds meer hebben. Want dat is bij de Telegraaf ook een beetje. van Wat is oorzaak en wat is gevolg? Hè? Is nou, uh, het uh, wordt vaak gezegd, de Telegraaf voelt... Feilloos aan wat er leeft onder de mensen. Hè? Dus in die zin ver vervult zo'n krant dus een belangrijke rol. En ik denk dat politici zich steeds minder kunnen permitteren om niet zich te verdiepen in wat in de eerste plaats de eigen achterban, maar in de tweede plaats de bredere kring van mensen die de politiek volgt, vindt. Uh, in, in die zin heeft het een zeker democratiserend effect, ja, denk ik. Is misschien maar, wel positief. Ja, maar het is wel interessant wat u net zegt: hè? dat één uh, krant feilloos. Uh, aanvoelt wat er ja, in de dat. samenleving leeft. Daarmee geeft u eigenlijk ook een uh, disqualificatie bijna aan de politiek. Mevrouw de Horst, is dat nou juist ook het probleem... dat de politiek uh, juist feilloos niet weet wat er leeft in de samenleving? Nee, dat geloof ik niet. Als je, kijk, als je naar dit regeerkeurt uh, kijkt, ja, dan zeg je natuurlijk achteraf... Uh, misschien hadden ze wat meer moeten doorrekenen... en dan meer mensen moeten voorleggen... Maar ik geloof niet dat je nou uh, de politieke partijen kunt verwijten... dat zij niet onmiddellijk zien wat het effect zal zijn van hun maatregelen. En dat de krant daarvoor dus aan accent, gebruikt wordt. Dat vind ik op zich geen slechte zaak. Okay. Ik denk dat het wel wat meer is, eerlijk gezegd, dan alleen wat beter wow. doorrekenen. Ik denk dat het toch echt hier was, ik vind het eerlijk gezegd, een schoolvoorbeeld... Van, kijk, Rutte heeft ook al eerder gezegd... van, het is eigenlijk een communicatieprobleem. Ik heb uh, hé, geen schoonheidsprijs... voor mijn communicatie. Dat is het niet. Het zit veel dieper. Het is, hier is een politiek leider... die niet weet dat in zijn eigen achterban... Uh, nivelleren een vloek is. En dan wordt hij keihard op afgestraft... op het moment dat hij op dat punt... een uh, regeerakkoord te sluiten. Dat is nee. geen communicatieprobleem. Dat is niet een kwestie van iets beter doorrekenen. Nee, dat is een kwestie van niet aanvoelen. Er, kijk, ik ben wel voor nivelleren. Maar... Als de politiek leider van de VVD zou moeten weten... dat dat in zijn partij speelt. speelt. Dus dus blijf blijf Ari Slob, blijf even bij de ronde krant. krant die Precies, speelt, hier speelt he? nog iets anders mee. Uh, het is bekend, dat heeft de Telegraaf zelf ook naar buiten gebracht... dat, dat de vrijdag voor de verkiezingen de VVD de Telegraaf heeft benaderd... Ja. met een duidelijke uh, uitspraak over de hypotheekrenteaftrek... Zo van, uh, bij ons is dat veilig. Dat heeft een uh, prachtige grote kop opgeleverd... waar de VVD ook heel veel profijt van heeft gehad. heeft ze ook veel kiezers opgeleverd. Dat hebben ze losgelaten, heel snel losgelaten. De VVD en, heeft dat losgelaten? Precies, en de Telegraaf is daardoor echt not amused het slecht Nederlands te zeggen... er is iets geknakt ook in die relatie tussen de Telegraaf en de VVD... en vanaf dat moment zijn ze echt op oorlogspad gegaan. En daar hebben ze, het, hebben ze zich eerst gericht op die betekenrente-aftrek. Er is later dan de zorgpremie uh, bijgekomen. Maar uh, ja, je dus ziet het. Is is een het. afrekening, zegt Vandaag u Vandaag ook een hele <laughs> groot artikel over de betrouwbaarheid van Rutte. Hoe betrouwbaar is die nog? Uh, wordt die nog gesteund? Uh, ja. uh, ik bedoel, dit zal ook nog de komende dagen gewoon doorgaan... met wat voor alternatief ze ook zullen gaan komen. Zoals u het nu maar, zegt, is het dus echt een afrekening... van de Telegraaf nou, met de VVD uh, en in ieder geval merk ik dat het nu wel even iets geknakt is. En dat men nu het even over een hele andere boeg aan het gooien is. Ja, maar, maar goed, dus u heeft er wel over afrekening van te Telegraaf uh, Rutte. En u re refereert trouwens ook aan de kop uh, vandaag in de krant. Wie gelooft Mark Rutte nog? Maar het is natuurlijk ook gewoon een afrekening van Mark Rutte met uh, de kiezer. Namelijk, die heeft iets beloofd. Ja. En uh, 24 uur later uh, zegt hij: toeledokie, uh, bekijk het maar, ik ga het heel anders doen. Toch? Maar we... nou, ik wil nog even ingaan op dat punt. dat, dat u zei dat, dat politici um, hun, hun uh, kiezers niet aanvoelen. Ja. Kijk, iedereen stapt natuurlijk. hoe je je kiezers gelukkig kan maken. En dan begin je dus. Ja, als met VVD. beloftes. En als je ze niet nakomt. Ja, en dan begin je als VVD. Begin je dus niet over inkomensnivellering. En als Partij van de Arbeid. begin je niet over. Korting op ontwikkelingssamenwerking, uh, dat is volstrekt simpel. Ja. Maar nu is de kwestie dat er 16 miljard moet worden bezuinigd. En dan weet je dus dat je maatregelen Natuurlijk. zult moeten nemen. Hè? Dat is de, de kern van waar deze coalitie ja. voor staat. En als oppositie is het dan makkelijk om te zeggen hoe moeilijk dat allemaal is... en hoe je dat wel zou moeten doen. Maar waar deze coalitie voor staat, is dat er een groot bedrag moet worden bezuinigd. Ja. En dat betekent dus dat je impopulaire maatregelen zeker. moet nemen. Ja, zeker. En dat wil niet zeggen dat je je kiezers niet aanvoelt, dat je niet weet wat zij willen... maar je zult gewoon aan je kiezer moeten uitleggen... dat er impopulaire ja, maar... maatregelen komen. We gaan, we gaan even naar een ander onderwerp uit de krant... wat hier wel ook alles mee te maken heeft. Het gaat ook over een, een, een, moeilijke beslissingen nemen in moeilijke tijden... en je kiezer al dan niet aanvoelen. Er uh, staat in het AD vandaag weer een groot verhaal over in Den Haag. In de gemeente Den Haag wordt een nieuw project gebouwd. moet onderdak gaan bieden aan residentieorkest... Nederlands Danstheater, Koninklijk Conservatorium. Het gaat heel veel geld kosten, 181 miljoen euro... Moeten zalen voor worden afgebroken. Daarmee is de gemeenteraad akkoord gegaan. Terwijl de kiezers, de Haagse bevolking, het niet wil. Dat is toch wel ook een heel moeilijk dilemma. Net juist ook in deze tijden van bezuinigingen. en iedereen. Want in Den Haag worden de bibliotheken gesloten. Het residentieorkest wordt gekort. Maar er wordt wel een mooie nieuwe zaal voor gebouwd. In hoeverre voel je dan je kiezers aan? En weet je dan wat de bevolking wil als je daar toch mee akkoord gaat? De Partij ja. van de Arbeid in Den Haag is daarmee akkoord gegaan. Ja, het moeilijke van politiek is dat je in sommige gevallen uh, moet aanvoelen wat je kiezers willen en daar dan ook in mee moet gaan. En dat je in sommige gevallen moet zeggen, ik snap wat u bedoelt, dat u zo'n project, ik, we noemen dat nu even als voorbeeld, zo'n project in Den Haag, dat u dat niet begrijpt, dat daar veel geld in wordt gestoken en toch moeten we doen. Ik denk als je kijkt naar zo'n zo project in Den Haag op het spui, dat het uh, heel goed is om daarin te investeren, want je moet niet alleen kijken naar nu, je moet ook kijken naar 10, 20 jaar verder. Ja, ook als je nu zegt van we bezuinigen zoveel op het residentieorkest... maar we bouwen er toch een mooie nieuwe zaal voor. Een, een beetje raar. Ja, ik, vind niet, ik ben het met Guus Terhorst wel eens dat politici er niet zijn... om altijd de, de, de meerderheid van de kiezer naar de mond te praten. Mm. Hè? Maar daar hebben we het nu Dus u vindt uh, ook, daar zou je voor moeten stemmen? Nee, voor dat, vind, nee oh. dat, dat, dat vind ik niet. Ik vind dat politici een eigen afweging moeten maken. Ik, ben, uh, ik, ik vind in dit geval van dat Spuiforum is het lastig. Maar ik vind het argument dat er zoveel alles bezuinigd moet worden op cultuur en ook culturele instellingen in Den Haag. Een goed argument om die 180 miljoen dan maar voor iets anders in te zetten. Maar dat, ik vind wel dat politici daarin een eigen ja. afweging mogen ja. maken. Uw, Mijn uw partij GroenLinks is tegen, registenen. die heeft die ja. afweging gemaakt... en die heeft gezegd alles daar zijn wij tegen. Het gaat erom dat je, je moet inderdaad rekening houden met je, ja, met, met, ja, met je achterban... maar je hoeft ze niet altijd naar de mond te praten. Ja, Aris Lob, tot slot, uw partij zit niet in de Haagse gemeenteraad... Nee, we zijn helaas de, maar... de laatste keer eruit uh, vallen. We hopen de volgende keer weer terug te komen. Was het was misschien uh, wel heel anders uitgepakt. Nou, zou ja, u ja, ja. Of nee, Ik het zou hier tegen zo gestemd project. hebben. Het is een kwestie ook van prioriteiten stellen in een tijd van crisis. En vind je het dan verantwoord als je van mensen heel veel vraagt op dit moment. Hè? Mensen moeten veel gaan inleveren. Ik bedoel, een deel komt natuurlijk via de landelijke overheid, maar ook uh, lokaal wordt er flink beknibbeld op voorzieningen. Ja, dat je dan voor, voor zo'n onderwerp als dit, ja? uh, waar toch, er zijn, er zijn locaties, ja, kunnen gewoon culturele uitvoeringen worden gegeven. Maar ja, je dat kan je ook zeggen, investering in de toekomst. is ook ja. werkgelegenheid natuurlijk. Het biedt ook voor ja. de toekomst. Het Haagse Zeker. gemeentemuseum is ook in tijd van crisis gebouwd. Ja, maar je kunt dat geld ook besteden... om bijvoorbeeld een heel actief arbeidsmarktbeleid te voeren... en te zorgen dat mensen weer op de arbeidsmarkt kunnen gaan komen. Ik bedoel, nu ga je het in stenen stoppen. Waar het zeer de vraag is of dat op dit moment het prioriteit is. Ja, maar stenen ja, betekent ook ja. nieuwe werkgelegenheid. Want er gaan natuurlijk weer mensen werken in die stenen. Ja. Ik, ben niet ja, ja. Ik ben zeker niet ja. tegen investeren in cultuur in tijden van crisis. Mm. Hoor. Ik denk dat dat... Mm. De, oh ja, als je het zo, dan, dan wordt het gezegd, een beetje een schematische keuze. Ik denk dat je moet investeren in cultuur. En dat je in dit geval het niet in dat nieuwe spuiforum moet stoppen. Mm. Maar in de, in de voorzieningen die er zijn. Oké, okay, uh, zie hier de dilemma's ja. voor het uh, politieke bestuur... en vooral in relatie met het kiezer met ons dus gewoon. Nou, we praten zo inhoudelijk over dat regeerakkoord en het drama daaromheen verder. Maar we kijken natuurlijk eerst even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. En in de politiek is er altijd ook gedoe, dat is onvermijdelijk. Zo kun je er als premier natuurlijk ook tegenaan kijken. Er is altijd wel wat, zo so wat. Maar het gedoe van nu, dat is nooit eerder vertoond. De, de start was uh, heel tumultueus. Tumultueus, zegt dat wel, buurvrouw, daar is niks mee miszegd. De leider van het CDA twitterde dat de enige nieuwe wet die het kabinet indient... de wet van Murphy is. U weet wel, dat is een wet die ervoor zorgt dat alles misgaat. Het moet opnieuw. Het moet opnieuw. Waarom? Niet hoor. Dan wordt het niet to een toneelstukje. Erg, erger, ergst. Zelfs de beediging van de ministers... voor het eerst in de geschiedenis live uitgezonden ging fout. Of eigenlijk iedereen werd twee keer beedigd. En achteraf begrijpen we wel waarom. Een keertje extra voor de zekerheid heeft dit team wel nodig. Intussen is de chaos compleet. Het begrip Haagse bluff heeft een nieuwe dimensie gekregen. Cijfers zijn fantasiegetallen en afspraken blijkbaar rekbaar. Ja, met koopkracht, uh, dat kan je nooit beloven, omdat een maatregel die heeft voor de een dit effect en voor de ander dat effect. Reden genoeg voor nieuwe vragen en nieuwe antwoorden, maar niet heus. We hebben gesproken over de politieke actualiteit en daarover kan ik verder geen mededelingen doen. Voor de rest uh, heb ik daar uh, geen mededelingen over. Zit ik heb vorig gesproken over de politieke situatie en uh, ik doe daar verder geen mededeling over. Daarover nou, kan ik geen mededelingen doen. Niet aan mij om daar nu uh, op, te, op te reageren, sorry. Bruggen slaan, het lukt niet echt. Die brug is voorlopig opgehaald. De radiostilte is weer ingetreden, maar... Nou ja, uh, het is wel zo dat we de moed erin houden, ja dat is waar. Ja, wat kun je nog meer? En aan elke orkaan komt wel weer een einde. Want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Waarmee de katholieken uit Limburg er zo richting de elfde van de elfde toch weer een positieve draai aan geven. En dan tot slot een tip van hoofd-VVD-mastodont... door sommigen ook wel een politieke pyromaan genoemd. Je kunt een regeerakkoord veranderen als je dat met z'n tweeën doet. Tros, Radio 1. Ja. Ik wacht even om precies te kunnen zeggen, het is twintig minuten over elf. En u luistert naar Trost, Breed. Vandaag aan tafel. Guusje Terhorst. Zij zit voor de Partij van de Arbeid is de in de Eerste Kamer... en is ook oud-minister voor die partij geweest. Uh, op uh, Binnenlandse Zaken was het toch, hè? Jazeker. Ja. Nou, het is alweer een tijdje geleden, hoewel kabinetten wisselen snel... dus zo lang is het ook weer niet geleden. Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie... en Bram van Ooyek, fractievoorzitter van GroenLinks... beide in de Tweede Kamer. Ja, We gaan met iets heel raars beginnen. Dat was een beetje wennen. We hebben er ook onderling over gediscussieerd. Um, we willen eigenlijk iets positiefs van u horen over het uh, regeerakkoord. Uh, mevrouw Tehorst, is dat uh, mogelijk, zo'n vraag? En vooral dat te beantwoorden na zo'n politieke dramaweek... Ja, natuurlijk is dat, uh, uh, is dat te beantwoorden. Er zitten een aantal uh, maatregelen in... die voor de Partij van Arbeid van groot belang zijn. En dat is met name dat uh, de hogere inkomens... meer bijdragen dan de lagere inkomens. De manier die nu gekozen is... Uh, daarvan zou je kunnen zeggen uithuilen en opnieuw beginnen. Maar je zou ook kunnen zeggen... ja, het is eigenlijk een meest verzet geweest. Want de, de VVD heeft zich altijd verzet tegen nivellering. En nu zien ze dat toch als een beter alternatief... dan uh, iets doen aan die zorgpremie. Oh, Dat woord ik willen de... we er even uitpikken. Ja, een... goed, hè? Ja, een meesterzet van... Uh, ja, nou, ik durf niet te zeggen van de Partij van de Arbeid. Nou, ja, andere partijen deden niet mee, dus die kan deze... bijna niet nee. anders. En de meesterzet van de VVD kan het nimmer geweest nee, zijn. Maar just, kijk, er, was, er is altijd... Is er, uh, heeft de VVD zich verzet tegen nivellering? Dat was echt een woord wat ze niet wilden horen... En nu hoor je verschillende mensen vanuit de VVD... niet de minste zeggen dat via die zorgpremie dat willen ze niet. Dat is een drama, maar via de belastingen zou het acceptabel zijn. Maar wat dit punt ja, en betreft... vanuit de Partij van de Arbeid zeg ik dan... nou, dan zijn we eigenlijk waar we wezen willen. Ja, u heeft dus als Partij van de Arbeid na een jarenlange strijd om die liberalen eronder te krijgen... eindelijk zover gekregen om dit te doen, nivelleren. Zo nou, laten we even, als ze het serieus doen, nivelleren. Dus uh, met andere woorden, de inkomensverschillen verkleinen... is voor de Partij van de Arbeid altijd een heel belangrijk topic geweest. Want de mensen met de laagste inkomens... De hebben gewoon het moeilijkste in de samenleving. En dat dan de mensen die het uh, goed hebben daaraan bijdragen... dat vinden wij vanuit de Partij van de Arbeid prima. En ik hoorde zelfs gisteren, die heer Nijpels... Uh, toch niet onbelangrijk in de VVD zeggen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moesten dragen. Mogelijk. Toen dacht ik, god waar ken ik dat nou toch van? Ja. U zegt het allemaal met een lach. Meester Z, u bent eigenlijk als de grote overwinnaar... uit deze hele nou, week gekomen, de Partij niet, van de is Kijk, uh, ik probeer er ook maar iets positiefs van te ja, maken. Ja, dat was de bedoeling. Ja, ja precies, hè? Dat, had ja, ook, dat had u ook gevraagd. Ja, precies. Ari Sloop, uh, nou ja, probeer het ook eens. Ja, ik heb even kunnen nadenken. Maar ik heb al gelijk toen het regeerakkoord naar buiten kwam aangegeven. dat als je er doorheen leest, het is echt een uitreil geweest. En dat is volgens mij een kracht, maar ook een enorme zwakte. We komen misschien later nog wel even bij de Blijf op even terug. bij de kracht. Maar als ik dan, uh, en, dan. dan zie ik onderwerpen waarvan ik denk. hé, hey, dat herken ik. en daar gaan wij straks steun aan geven. Ik bedoel, de, de gewortelde asielzoekerskinderen. Uh, waar we gestreden hebben. ook samen met de Partij van de Arbeid. en initiatiefwetsverstel hadden ingediend. Ja, dat heeft nu een plekje in het regeerakkoord gekregen. Er staan wel weer een paar andere dingen omheen die het weer wat afzwakken. Maar toch. Pardon. Dat pardon is het kinderpardon, door. ja, wij hebben het nooit zo genoemd. Het is een GroenLinks uh, wijze van benaming altijd geweest. Want het is niet oh, bedoel het pardon. zelf pardon, yeah. uh, want er, zijn, er worden wel hele duidelijke voorwaarden ook aan verbonden. Maar uh, hoe het ook zij, dat, is een, uh, dat vind ik een mooi punt. Uh, yeah. dat, dat de, de leeftijd van alcoholgebruik naar 18 jaar gaat, hebben wij ook lang voor gestreden wordt nu ook uh, straks uh, uitgevoerd. Dat men naar begrotingsevenwicht streeft... en dat ook de Partij van de Arbeid daar nu stap in zet... die ze een aantal maanden geleden nog niet uh, wilden zetten... vind ja. ik ook positief. Er zitten best positieve dingen in. Maar ik moet wel zeggen, wat er de nee. afgelopen week allemaal is gebeurd... Ja. We ja. ja. heeft wel nee, een enorme graag en We hebben uur over, maar we willen ja. graag positief beginnen. Nee, Bram van, van ja. Ja. ja, Ik heb positief? er ook nog één. Uh, ik vind het heel goed dat uh, tegen de zin van de VVD... Uh, de hypotheekrenteaftrek uh, nu eindelijk wordt uh, aangepakt. En uh, ik snap best dat daar invoeringsproblemen en zo aan zitten. En daar zal ongetwijfeld nog over gesproken worden. Maar ik denk dat het onvermijdelijk was dat dat gebeurde. Het was een heel onrechtvaardig systeem. Ook in termen van inkomensverdeling. <laughs> uh, waar die baten terechtkwamen van die aftrek. En ik denk dat het heel goed is dat daar nu geleidelijk aan... Uh paal perk aan wordt gesteld. De inkomensafhankelijke premie is wel helemaal van de baan. Hè? Dat is wel uh, duidelijk geworden sinds gisteren. De, uh, het openbreken van het regeerakkoord betekent gewoon... dat dat helemaal van de baan is. Bent u daar blij mee, meneer Van Ooyek? Nou, kijk, ook GroenLinks is altijd wel voor een inkomensafhankelijke uh, zorgpremie geweest. Wat ik tegen het huidige uh, voorstel had, was dat het zo zwaar... dat het niet doorniveleerde, zal ik maar zeggen, boven de 70.000 euro. Ja, ja daar was het, de, het plafond in. Ja. Maar daar was het plafond. Alsof dus je nou 7 ton verdiende of 70.000, je betaalde uh, evenveel. En dat daardoor, want daar is natuurlijk een relatie tussen, dat daardoor de, de middengroepen, zeg maar tussen de 35 en 70, zo, zo verschrikkelijk veel eigenlijk extra moesten gaan betalen. Dus it, ik, ik ben wel voor het principe. Ik vind het goed dat als de zorgkosten stijgen, en dat doen ze, mm. hè, dat je uh, zeg maar uh, uh, een beetje niveleert wat mensen daar dan voor betalen. Maar ik had het niet op deze manier gedaan. Nee, u, u knikte, en omdat het uh, radio is, en hoewel toch ook op de internet te zien... Uh, vraag ik er even na bij u, mevrouw Thorst, uh, dat die grens was bij 70.000... dat vond u ook geen goed idee. Nee, dat, is, dat, heb ik ook nooit, dat heb ik ook niet begrepen. Kijk, als je zegt dat het inkomensafhankelijk moet worden... dan moet je niet stoppen bij 70.000. Nee. Want dat betekent dat de mensen die meer dan 70.000 uh, verdienen... Uh, dat die daar eigenlijk op vooruit gaan. Hè? Want die krijgen ja. ook minder belasting ja. te betalen. Ja. Waarom is, dat vond ik een vreemde, maar, ja. vreemde constructie. Waarom is de Partij van de Arbeid daar dan wel mee akkoord gegaan? Ja, dat weet toe. ik niet. Ik, denk, ja, ik heb er ook niet bij gezeten. Maar ik denk dat de VVD dat als eis heeft gesteld. Maar ja, dat ja. weet ik niet zeker. Maar goed, het is van tafel. Wat hè? niet verstandig was voor de VVD. Want daardoor kregen juist die middengroepen ja. die rekening te betalen. En die zijn massaal in opstand ja. gekomen. Ja. is een slop? want u vond sowieso dat het hele oh, voorstel van tafel was. Het was een slecht pand. Kijk, als je dan wil nivelleren, dan doe het dan via de belasting. Dat schijnt dat men daar nu naar gaat kijken. Ik bedoel, daar zit ook alle informatie over inkomsten van mensen, noem maar op.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 Voldoende vertrouwen is en dat we over de plannen kunnen spreken. We hebben we nu een week vooruitgeschoven en wie weet wordt er nog wel later... als die plannen weer op zich laten wachten. Mm -hmm. Vind het echt ongelooflijk slecht. Terwijl ja. toch alle partijen juist in deze verkiezingen ook zeiden... wij gaan proberen om het vertrouwen weer te herstellen. Nou, dat is het punt. Uh, we zitten in een tijd van crisis. Er is ontzettend veel uh, aan de hand met Nederland en in de wereld. Uh, waar we ook eigenlijk met elkaar er toch naar snakten... dat we weer een regering zouden krijgen die stabiel zou zijn... en de problemen zou gaan aanpakken.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 Ja, er is enorm veel uh, uh, gezagsverlies uh, ontstaan, uh, vertrouwen is geschaad. Kijk, als dit kabinet straks met zware maatregelen gaat komen... dan zullen mensen zeggen van ja, bij het vorige onderwerp hebben jullie wel uh, aangepast. Waarom doen jullie het nu niet? Ja. Ik bedoel, de WW die wordt op een, op, een, op een waanzinnige manier straks de duur wordt verkort. Ja. Wat ik onbegrijpelijk vind dat de PvdA dat uh, gesteund heeft. Dat gaat mensen keihard raken straks. Dan zullen die mensen die daardoor geraakt worden zeggen van... hé, hey, uh, waarom gebeurt dit? Waarom wordt dit niet uh, aangepast? En omdat het een uitruil is. Zit uh, er dus ook niet een gezamenlijke visie van Partij van de Arbeid en VVD onder. Waardoor je kan zeggen. Mensen om deze reden doen we. Het. Dit is het verhaal wat we hebben. Nee, het is gewoon een uitruil. Dus maar, VVD zal zeggen wij doen het omdat de PvdA het wil. De PvdA zal zeggen we doen het omdat de VVD het wil. Dat is slecht, daar krijg je mensen niet meer mee. Ja, reageer daar eens op, mevrouw Terst. Ja, want nou, ik vind de Partij van de Arbeid. Ja, ik vind dat de ChristenUnie eigenlijk niet mee zou moeten doen aan. Uh, aan een inbreuk maken op het vertrouwen in het kabinet. Omdat kijk een oppositie heeft belang bij een, bij een sterk kabinet... en een sterk kabinet heeft belang bij een sterke oppositie. Zo werkt het gewoon. En ze moeten wel 4,5 jaar met elkaar uh, door. Dus mijn beeld is dat uh, nou wat er de afgelopen week is gebeurd... dat is gewoon slecht. Daarom zeg ik ook uithuilen en opnieuw beginnen... En dat betekent ook dat er nu een voorstel moet komen... waarvan mensen zeggen, nou, dit is heel redelijk. En nogmaals, het zal moeilijk worden de komende jaren... ook voor de Partij van de Arbeid. Die heer slop noemt terecht al het voorbeeld van de WW. Maar er moet wel 16 miljoen bezuinigd worden. En daar ligt nog een bezuinigingstaakstelling waar de heer Slob overigens aan mee heeft gewerkt, van uh, 12 miljard. Zei ik 16 miljard? 16 miljard. 16 miljard. En nog uit het lenteakkoord van 12 miljard. Dat zijn gigantische bedragen. En dat gaan mensen in Nederland voelen. En ik denk ook dat je dat aan mensen kunt uitleggen. Dat, we, dat iedereen daar aan een bijdrage moet ja. leveren. Maar leg dan ook uit dat het een eerlijke bijdrage is. Ja, maar zeg, reageer dan toch ook nog even op wat Arie Slob zojuist zei. Van, hè, als als dit nu teruggedraaid kan worden... dan gaan mensen straks ook vragen... draai dan die andere maatregelen ook maar terug. Nou, nogmaals, ik, is een ik, ik heb er geloof in... dat als je als kabinet... Uh, en als ook fracties overigens in de, in de Tweede Kamer... duidelijk kunt maken dat er zo'n groot bedrag bezuinigd moet worden... dat iedereen in Nederland dat gaat merken... maar dat het niet zo is dat een bepaalde groep... daar veel meer het slachtoffer is van is dan worden maar, dan de andere. Maar, toch, wel... toch nog een reactie daarop? Op het moment dat je dan met een regeerakkoord komt... waar inderdaad van mensen veel gevraagd van worden en wie er ook weer in de regering had gezeten, iedereen had met dit soort bedragen gekomen als het gaat om uh, bezuinigingen, dan moet je wel een verhaal hebben wat dan consistent is, waar een verhaal onder zit, waar je mensen in mee kan nemen. En als dan bij het eerste de beste onderwerp, voordat zelfs het debat over de regeringsverklaring is geweest, het regeerakkoord wordt opengebroken en wordt veranderd, dan is dat ook heel erg fnuikend en slecht voor het draagvlak wat je kan vinden voor alle andere maatregelen die in zo'n regeerakkoord uh, staan. Ik, en ik uh, zeg dat niet met plezier, ja. mm. want ik had niets liever gewild dan nu mm. een regering waar we gewoon de komende jaren de problemen zouden kunnen aanpakken... die ook nog een beetje oog had voor andere partijen in de Kamer... zodat je dat ook gezamenlijk zou kunnen doen. Zoals wij ook hebben laten zien dat dat ons streven altijd ja. geweest is... om dat zoveel mogelijk breed te doen. In de ja. tijd ook met het lenteakkoord. Zeker. Er ja, nou ja. ja. de, de, de vallen woorden als uh, uh, vertrouwen en er moet iets gebeuren... en het draagvlak en het gezag... Uh, is nu uh, ondermijnd, het wordt ondermijnd is van mij. En, maar nou, wordt er op dit geëigenste moment... worden er weer nieuwe cijfers uh, uit de uh, computers getoverd... Uh -huh. om uh, ons allemaal uh, gerust te stellen. Heeft u daar nou ja. nog wel enig verdusie in? Nou ja, dat, we zullen die cijfers ongetwijfeld weer krijgen... en die zullen ongetwijfeld weer hele veel nieuwe vragen oproepen. Uh, want dat zijn de nieuwe cijfers Ik, van nou ja, het Nieuwe eerst. De, nou ja, de, en de cijfers de van het Nieuwe, daar heeft de oppositie bezig. in de Kamer omgevraagd... en die komen om, maar die gaan eigenlijk nog, eerlijk gezegd, over de situatie... Over het oude regeerakkoord. Waar, eh, waar en. Over, het, over het regeerakkoord. En dat bestaat niet meer, we, want we stelt, weten u nog steeds dat, niet. stelt u dat vast eigenlijk weer we samen? Ik denk dat wel, dat regeerakkoord... duidelijk is dat het... Uh, hè, als op het moment dat de inkomensverfankenpremie van tafel is... dan zal er een ander... ja, dat is toch wel... in de een, een van de centrale punten geweest in het regeerakkoord. Dus er zullen er op andere punten ook maatregelen worden genomen... die er nog niet in zaten. Kijk, ik denk dat het te vroeg is om nu het, uh, zeg maar het einde van het kabinet uh, te gaan uh, afkondigen. Oh, die vraag hadden wij nog niet gesteld, nee, maar precies, je nee, nee, maar goed, over. Hè, We moeten natuurlijk... Kijk, dit kabinet heeft bij, bij zijn aantreden... wat uh, heeft een aantal wittebroodsuren uh, gekend, zou je kunnen ja, zeggen. Hè? heel korte nacht. Ja, zo een, zo pa een paar uur was iedereen eigenlijk blij... van het is goed, uh, dus hebben ze snel hebben ze het gedaan... en we hebben behoefte aan een stabiel kabinet en zo. En ik denk dat het in het begin en wij zullen natuurlijk vanuit de oppositie... Dat, dat geldt voor de ChristenUnie en dat geldt ook voor Groningen. Zo'n kabinet, zoals we dat altijd gedaan hebben... constructief tegemoetreden... kritiek op wat niet goed is... samenwerking zoeken waar het kan. Dat hebben we volgens mij ook allemaal gezegd... bij het debat met de informateurs. Maar even terug, het is, een hele, slechte het is ja. een hele slechte start. En het is natuurlijk een deuk in het vertrouwen. En natuurlijk als er straks nieuwe cijfers komen... zullen mensen zeggen, ja kloppen die dan in de... zouden die dan nu wel ja, kloppen? gelooft toch niemand meer dan? Maar uh, nou ja, goed. Kijk, als er een heldere uitruil nu kan plaatsvinden... waarin die leren. Uh, zichtbaar, uh, zichtbaar blijft, op een eenvoudiger manier te realiseren via de inkomstenbelasting. En je kunt helder laten zien aan mensen waarom je het doet. En je neemt het ook gezamenlijk voor je rekening. Je zegt dus niet van, ja, ik was er eigenlijk tegen, maar het moest van hem. Of uh, ik was er eigenlijk voor, maar het mocht niet van hem. Hè, daar, als het kabinet ja. vertrouwen wil winnen, dan zullen ze gezamenlijk moeten gaan staan voor de dingen die ze afgesproken hebben. En zal dat dan ook betekenen dat er nu meer gecommuniceerd moet worden met bijvoorbeeld de achterban of met de fractie ja, dat... of met de specialisten ja. Want als we even terugkijken naar het proces, uh, uh, zes mannen aan tafel in een afgesloten kamer... Ja. Een eh, heel, heel hoog testosterongehalte werd we, er al gezegd. We hebben het over, de, over twee partijen, de VVD en de Partij van Arbeid... die vormen samen een coalitie. Maar ja, maar wel soms, alleen maar mannen die daarover gingen. Dat ook, maar soms moeten we ook wel een onderscheid daarin maken. Want kijk, de Partij van Arbeid heeft wel gecommuniceerd met de achterban. He, er is uitgebreid door Diederik Sansel, maar ook door anderen uitgelegd wat er in het regeerakkoord staat. Ja, wacht maar, dat was achteraf. Ik heb ja. het nu over, de, als, als het regeerakkoord nu moet worden aangepast... Ja. moet dat dan weer in die volstrekte stilte... of zou ja. het kabinet er dan verstandig gaan doen om toch wat wat ruimer advies te vragen. Misschien ook wel aan de wijze mensen in de Eerste Kamer. Ja. Uh, het lijkt mij verstandig. Ik zal uw ja. vraag beantwoorden. Het lijkt mij verstandig. Uh, dat er dan uh, wat uh, breder uh, getoetst wordt. Of het voorstel wat er uh, komt te liggen ook acceptabel is voor mensen. En Als daar we... zal ook meer tijd overheen gaan. Neem het daar dan zal maar... misschien meer tijd overheen gaan. En kijk, wat, wat, ik, uh, wat ik graag zou willen. En ik begrijp eigenlijk niet dat dat niet kan. Dat er niet een, een computermodel is. Dus je, dat je het regeerakkoord in een computermodel zet. En dat iedereen individueel in Nederland kan invoeren in welke situatie die zit. Dus of die kindertjes heeft, of dat hij een huis, een koophuis of een nieuw huis heeft. En dat dat dan uitrolt voor jou... Uh, wat het regeerakkoord voor je betekent. Mm. En ik snap niet dat in deze digitale tijdperk dat dat, dat, dat dat niet kan. Dat er altijd wordt gesproken over medianen... waar niemand zich natuurlijk oh, oh ja. in vertegenwoordigd voelt. Ja. stel nou dat dat zou kunnen. Dan, Wat lost dat, dat het op? Zou kunnen. Nou ja, dan ziet iedereen dus van ik ja. ga erop vooruit of ik ga erop ja. achteruit. Maar waar het om gaat, is dat een kabinet. en dan zullen er heel veel mensen zijn die zeggen... ja, ik ben het hier niet mee eens, want ik ga erop achteruit. Kijk, ja. als je 15 miljard moet bezuinigen, dat weten we allemaal. Dat kan niet zonder dat iemand nee, dat precies. voelt. Dus het gaat erom dat je een verhaal vertelt, en dat is volgens mij wat er mis is gegaan... dat je een gezamenlijk verhaal vertelt... Ja. waarin je probeert om mensen ervan te overtuigen... dat er weliswaar heel erg bezuinigd moet worden... maar dat je dat op een eerlijke, rechtvaardige Precies. manier doet... Ja. en dat het ook ergens toe leidt. Ja. Als ik nog één ding ja, over die ja. zorgpremie mag zeggen... het probleem daarmee was onder andere... dat dat geen enkele bijdrage levert de aan de bezuiniging nee. van 15 miljard. He? Ga dat dan vervolgens maar eens uitleggen. Ja. Ja, nee. Dat verhaal, dat ja. gezamenlijke verhaal... Dat, dat, dat, dat is dus heel moeilijk te vinden. Die zin, men heeft, uh, da daarom heeft men voor gekozen. En daardoor kon het zo snel dat er een uitreis op plaatsvindt. Nog even terug naar ook de vraag over van, het is een heel klein groepje geweest wat daar bij elkaar was. Wat ook in heel korte tijd in feite dat heeft gesloten. Dat had als groot voordeel dat men ook de zaken binnen kamers kon houden. Want op het moment dat je het met meer mensen gaat delen dan is de kans dat er dus gelekt gaat worden en dat er dus koppen in de kranten komen die het proces gaan beïnvloeden, die de onderhandelingen worden een stuk groter. is nu niet gebeurd. Wat nu niet gebeurd? Niet tijdens het proces maar daarna kan de erg Dus het is allemaal erg dubbel om die ja. reden. Dus het is altijd verstandig als je met, met dit soort grote dingen bezig bent, om even op te passen dat je niet te veel op jezelf gericht bent. Dat kan overigens iedereen overkomen. Hoor. Laat mm -hmm. ik één voorbeeld geven van het -akkoord, ja. Het akkoord uh, het ver. We wisten dat dat een pijnlijke was, maar dat er zoveel, uh, na afloop zoveel kritiek zou komen en, en, en, en dat de gevolgen zo groot waren, dat dat ook niet iedereen overzien. Nee. Ja, dus ja, hij, glipt, hij glipt altijd wel eens wat door. Ja. Maar wat er nu doorgeglipt is, is, is, is uh, het ver in het kwadraat, volgens ja. mij. Nee. Mevrouw Terhorst, uh, uh, u, u Doet eigenlijk een oproep, tenminste als ik het zo samenvat, aan, aan, aan de onderhandelaars, om, om nu wat meer mensen erbij te betrekken. Hè? Ook in, in een, in een herst, als een herstel-draagvlakoperatie. Um, maar ja, dan, dan beginnen die onderhandelingen toch weer opnieuw. En, ja, maar die onderhandelingen zijn al opnieuw begonnen natuurlijk. Ja, ja. Dus het regeerakkoord, want dat vind ik wel belangrijk om vast te stellen, om van u te horen. Eigenlijk is het regeerakkoord dus nu gewoon van de baan, toch? Dan? Nou, van de baan weet ik niet. Er is een onderdeel waarvan de beide partijen nu zeggen, dat moeten we op een andere manier vormgeven. Ja, ja maar omdat alles met alles samenhangt, betekent dat natuurlijk wel dat er hele grote veranderingen ja. zullen komen. Nou, Wordt u daar eigenlijk bij betrokken? Denkt u dat, dat u daar... Ik bedoel, in, ik de personen, ja, in de, de personen. U bent als eerst senator. Nou, De voorzitter van, uh, van onze fractie in de Eerste Kamer... die uh, zit ook bij de besprekingen zeg maar met, met mensen uit de Tweede Kamer. Dus het kan zijn dat zij daarbij uh, betrokken wordt. Maar nogmaals, het lijkt mij goed dat een aantal mensen hier... Uh, een groter aantal mensen dan bij het regeerakkoord hier naar, naar kijken. Ja. En je, ik geloof niet dat we het beeld moeten creëren... Hmm. dat alles nu op losse schroeven staat. Het is duidelijk dat, die, ja. dat de zorgpremie uh, en... Uh, de belastingverlaging, ja. uh, dat die met elkaar uh, samenhangen... Goed, en uh, men probeert ook daar een oplossing te vinden. Maar die belastingverlaging, die was juist weer bedoeld... om de schade, tussen ja. aanhalingstekens... voor het intrekken van de hypotheekrenteaftrek uh, weer te verbeteren. Ja. Dus als er iets met die belastingverlaging verandert... zal dat misschien ook weer gebeuren. Nee, dat komt dus Huis. ook hard aan, want uh, naar ik begrepen heb... maar goed, dat zullen we straks uh, waarschijnlijk maandag uh, definitief uh, weten... gaat dat gewoon door... Dus die en met van dat bedoelt u in de hypotheekrente afbouw Precies. Uh, daar had de VVD voor binnengehaald... dat dan die tarieven omlaag zouden gaan. Ja. En nu, nu horen we dus dat de, de en schijf zou omhoog gaan. Ja. Dus gaat Twee de hypotheekrenteaftrek niet dat, door? Maar dat gaat ook de middengroepen weer kaart treffen. Ja. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoor met wat voor alternatieven gaat komen. Ik hoop voor hen dat het een goed gedragen alternatief is... Uh, wat ze ook uh, geloofwaardig kunnen uitleggen. Is dat niet het geval, dan begint de hele ellende begint er van vooraf aan. Ja. Ja, maar ja, de essentie is denk ik dat uh, de, een van de eerste kaarten... die getrokken werd uh, door de onderhandelaars... was door de, voor de PvdA de kaart nivelleren. Ja. En het gaat hier dus niet om een... zeg maar, hè, bij die, en dat is er dus voor gekozen wat voor die zorgpremie te doen... maar het gaat dus niet om een instrumentele discussie... van hoe vervangen we het ene instrument nu door een andere... maar het gaat om een hele politieke discussie... in hoeverre zal de PvdA erin slagen. Hè? Men wil de VVD tegemoetkomen, men wil geen ruzie maken. Ja. Uh, hoe, in hoeverre zal de PvdA erin slagen? Om die, kaart, die getrokken kaart van de nivellering nu ook uh, te gelden te maken. Ja. Uh, en, en dat lijkt mij politiek nog wel uh, heel erg lastig. Zonder dat de VVD-achterban opnieuw in opstand komt, ja. omdat er weer iets... Nou, uh, we hem, he? we, mevrouw Ter Horst, die kijkt, we houden ze er wel onder. Hè? Ja, nou, nou ja, ja. Nee, we houden ze er wel onder. Zo, dat dus, keek ik echt zo? Ja, vond ja. ik. Ja, vond <laughs> ik. Nou ja, wat ik bedoelde uit te drukken, dat is dat uh, de VVD natuurlijk ingestemd heeft met een vorm van nivellering... Ja. En ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat de VVD zijn steun aan zo'n operatie... hoe die ook vormrecht ja. intrekt. Dat zal Omdat de Partij de, van de Arbeid ja, niet accepteren. De nivellering was het antwoord op het, ja. het feit dat de Partij van de Arbeid... akkoord zou gaan met die 16 miljard bezuinigingen. Zo is de uitgang. Ja. inderdaad de, de, de WW en het ontslagrecht ja. Ja, ja, en de ontwikkelingssamenwerking ja. dat zijn voor de Partij van de Arbeid ja. moeilijke maatregelen. Ja, want u okay. zei, want niet nivelleren, dat zal de Partij van de Arbeid niet... Wat niet zijn? accepteren? Ja, nee. Niet accepteren, ja precies. Nee, nee maar we even helder zijn meer? Over de toekomst van het uh, kabinet praten we zo verder... maar we gaan even luisteren naar hoe de jonge generatie haar toekomst ziet. Roddel en Achterban. Hoe ik mijn toekomst zie, ja, niet zo rooskleurig op dit moment. Voorlopig wel goed, want ik zit inmiddels in het tweede jaar. Met de studiefinanciering en het gezeur over de zorgpremie. Ik heb niet zo veel last van al die bezuinigingen. Daar ben ik wel bang voor in de toekomst. Dat doen mijn ouders allemaal, dus ik maakt me daar pas zorgen om als ik afgestudeerd ben. Dat wordt denk ik part-time werk. Part maar ze krijgen we ook weer kans om creatieve nieuwe ideeën te komen en natuurlijk meer samen te werken. Ik denk niet dat ze nog lang volgen, houden op deze manier. We gaan niks voor vier jaar naar school. Ik heb een kind, dat is sociaal. Denk ik denk dat het uh, moeilijker wordt om te gaan studeren. Het enige wat ik een beetje uh, hypocriet vind, is dat ze aanroepen dat ze een kenniseconomie willen worden. Harder werken, misschien zes dagen zo in plaats van vijf dagen zo werkwek. Vervolgens ervoor zorgen dat twee derde van de studenten niet meer op zichzelf zou kunnen studeren zonder enorme lening. Je moet het beste gaan maken in het leven. Ik denk dat ik eerst een baantje moet zoeken in een wat andere richting. Als ik deze studie af heb gemaakt, verwacht ik wat meer te verdienen, Dan ben ik ook bereid om wat meer mee te betalen aan de rest van de maatschappij. Dus uh, ik hoop dat we wel gewoon naar een normale baan kunnen komen als we dadelijk af uh, dat, dat moet de toekomst maar uitwijzen. Maar ik denk dat het uh, over een tijdje wel weer goed komt. Dat, dat, is, ja, dat is het mooie van de, van de jongere generatie, wou ik zeggen. Die hebben altijd hoop dat het wel weer goed komt. Ja. Nou ja, wij zitten in ieder geval in Den Haag nog steeds te wachten... of er reden voor hoop is, mevrouw Thorsten, uh, toch nog even aan u de vraag... een breder draagvlak creëren, meer mensen erbij betrekken. Het congres, ik was er ook afgelopen zaterdagmiddag bij... zei ja tegen een regeerakkoord, hier en daar met... U bedoelt wat, het Partij van Arbeid congres. bij van congres. Ja. Nou ja, die hebben ja gezegd tegen een akkoord... wat in deze vorm niet meer bestaat, dus er komt weer een nieuw congres... Dat weet ik niet, maar, ja, maar kijk, de problemen die gerezen zijn zaten natuurlijk voornamelijk bij de VVD-achterban. Ja, dus maar... dat de Partij van de Arbeid het congres daarmee heeft ingestemd, dat begrijp ik goed. Ja, maar die hebben niet ingestemd met de problemen van de VVD en het wijzigen van het akkoord waar ze nee, op dat moment maar ja tegen ja zijn. Het kan zijn, zijn dat er, dat er uh, besloten wordt om het weer opnieuw aan de achterban voor te leggen. Zou we dat qua draagvlak herstel uh, een optie vinden? Ik weet het niet, dat hangt ontzettend af van uh, de inhoud van de voorstellen. Hm. Ja. Oké. Okay. En uh, meneer Sloop, wat, wat uh, denkt u dat er nog aan mogelijkheid is eigenlijk voor de onderhandelaars op dit moment? Want let wel, dinsdag uh, staat het debat voor het regeerakkoord op de agenda. En dat weer een week uitstellen lijkt me. Uh, de regeringsverklaring moet nog worden gepresenteerd aan, uh, aan de Kamer. Dus dan komt er een fors debat. Dat kan toch niet weer uitgesteld worden? Ja, in principe kan het wel, maar het lijkt mij niet echt een dan aantrekkelijk, kerst uh, een aantrekkelijk uh, idee. Uh, we hebben voor de uitzending even zitten kijken... nog naar met Bram Ooyek en ik, van hoe was het nou in 1981? En, en daar trad het kabinet in september aan... en werd de regeringsverklaring werd op 16 november gehouden. Mijn verjaardag overigens, ze was een mooie dag voor uitgekozen toen. Ja. Maar uh, hoe het ook zij, uh, ik, ik vind dat we wel moeten debatteren. Want het kan ook niet zo wezen dat, dat, dat we nu weer een week... Uh, in een soort radiostilte terecht gaan komen... En, uh, nu ook al een merkwaardige situatie hebben... dat vanuit de Kamer uh, de, de informatie en formatie heeft plaatsgevonden. Dat er in principe nu weer een, een regeerakkoord wordt opengebroken... waar nu geen informateurs uh, bij uh, betrokken zijn. Oh, dit die, dat die terughouden moeten horen. Nou, ik weet niet of dat heel verstandig is... want ik weet niet wat hun rol in, in, in, bij dit onderwerp uh, is uh, geweest. Maar uh, ik ja. vind dat we nu heel snel duidelijkheid uh, moeten gaan krijgen. Dus ik hoop zelf dat we maandag uh, weten wat het alternatief is... zodat we dat ook uh, kunnen behandelen met elkaar. Maar toch, we hebben hier zojuist aan tafel geconstateerd dat het allemaal wel heel erg snel en heel erg in de beslotenheid is geweest. Dan wordt het op vrijdag opengebroken en dan verlangt u op maandag... Nou, ik verlang in ieder geval duidelijkheid van waar ze nu mee bezig zijn. Ik bedoel, even los van de dus er vraag. Er hoeft nog of... geen conclusie te zijn. Er hoeft nog niet een nieuwe. Nou, ik kan hen niet dicteren waar ze mee moeten gaan komen. Dat zijn twee partijen die de regering nu vormen. die, uh, die dat zullen moeten gaan doen. Uh, maar ik, ik vind wel dat wij niet nog heel lang in onzekerheid moeten worden gehouden. met waar ze nu mee bezig zijn. Dat kan niet. En hm. daar wil ik maandag echt duidelijkheid over hebben. Dat we dinsdag in ieder geval kunnen spreken over de huidige stand van zaken. Maar wilt u dan ook weten al wat er uitgeruild is opnieuw? En wat daar... of, of zegt u van nee, hey, ik wil alleen maar weten waar ze mee bezig zijn? Zijn. Nou ja, waar ze mee bezig zijn, dat betekent dus ook dat we willen weten van is het, want wij zitten daar nu naar te gissen, van is dat verhaal van die zorgpremie nu inderdaad uh, van Precies. tafel? En uh, op welke wijze probeert men nu een alternatief? in? zijn dat de belastingen? Of is men misschien met iets heel anders bezig? Hè? Het zou kunnen dat er op een andere terrein een uitruil uh, plaatsvindt. Dat men de bestaande situatie intact houdt, maar dat bijvoorbeeld die, die forse verlaging van de WW-duur uh, gaat uh, veranderen, om maar even iets uh, te noemen. Ja, wie het weet mag het zeggen. Maar degenen die het weten, die moeten het zeggen. En dat zal maandag dan moeten gebeuren. Ja, Bram van Ooijek. Ja, het kabinet kan zich niet nog een uh, zepert permitteren in ieder geval. Dus ik mag aannemen dat ze pas met nieuwe voorstellen komen... op het moment dat ze hè, met aan zekerheid grenzen en waarschijnlijkheid weten... dat dit is wat ze nou echt willen en waar ze ook voor gaan staan... ongeacht wat er voor uh, stormen opsteekt. Hè. Als dat zo is, dan kan de Kamer uh, uh, debatteren. Als dat uh, maandag is, zou het heel erg... Uh, uh, mooi zijn. Maar ik denk dus dat het wel gaat om een vrij fundamenteel element uit te terug. He, het gaat niet om één dingetje wat je er even uithaalt. En, uh, het is een hele belangrijke kaart waarmee het complete kaart verandert. Kijk, veranderd. we hebben allemaal begrepen, ook uit het, uh, uit het debat dat we hebben gevoerd met de informateurs, he, dat de manier waarop er onderhandeld is, dat inderdaad, de REL, wij stemmen in met 16 miljard, we zijn nog wij partij van de arbeid in ruil voor het feit dat er een nivellering van inkomens op gang komt... wat overigens heel erg nodig is, want we hebben twintig jaar achter de rug... waarin de ongelijkheid in Nederland alleen maar groter is geworden. Dus laat ik ook nog eens heel duidelijk zeggen... dat het heel belangrijk en goed is dat, dat, dat dit kabinet dit, dat gaat doen. Uh -huh. Maar dan moet het wel gebeuren. En dan zullen we wel moeten horen hoe het dan gaat gebeuren. En pas op dat moment, ik bedoel, ik ben het met Arie Slob eens... het is eigenlijk idioot dat we nog niet met het nieuwe kabinet debatteren, Maar debatteren heeft pas zin op het moment dat je weet waar dit kabinet voor staat. Staat. Ja, en, even zo goed, en, we en even zo goed zijn ook alle discussies over de begrotingen tijdelijk uitgesteld. Ja, ook dat, dat is mag, gisteren ja. wel over het belastingplan uh, gesproken, ja. dat wel. Maar er lagen ook plannen op tafel voor de woningmarkt. Die zijn even, de behandeling daarvan is stilgelegd gisteravond... omdat er berichten doorkwamen dat uh, datgene waar men nu mee bezig was... ook uh, de woningmarkt zou ja, gaan raken, zo die betekent rente-aftrek. Ja. Aftrek. ja. En, en, Kijk, dat vind ik wel een enorme zorg. Die woningmarkt, daar moet echt iets gebeuren. Dus op het moment dat, uh, dat nu door dit soort gedoe... wij niet eens fatsoenlijk daarover kunnen spreken... en met elkaar tot verstandige keuzes kunnen moeten komen... waar volgens mij even de politieke tegenstelling aan de kant moeten... en we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid moeten nemen... voor een sector die zwaar onder druk ligt... Uh, dat zou ik echt heel erg betreuren. Ja. Nou, dan wordt er dus opnieuw onderhandeld... over uh, dan met name die inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat, dat is zeg maar een soort uh, sleutelbegrip daarin. Maar ziet u nou niet meteen... Uw kan schoon meneer Slop om ook andere dingen nog te proberen in te brengen. Ik, ik, eh, nou ja, uw partij heeft zich gestoord aan de bezuinigingen... op de ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld. Is dit nou niet voor u een kans om te zeggen... van, nou, ga nou ook eens ook nog even aan die knoppen draaien? Nou, wij kunnen op dit moment niet meer dan ongevraagde adviezen geven. Uh, ik heb al in het debat uh, uh, met de informateurs... heb ik in de richting van uh, Diederik Samson aangegeven... politiek leider van uh, de Partij van de Arbeid... van als er uh, iets gaat uh, veranderen... dan zijn dit wat mij betreft onderwerpen... waar je dan denk ik moet proberen om nog een, een, een wat win... Te boeken, want ontwikkelingssamenwerking inderdaad. Ongelooflijk fors wat daar nu gaat gebeuren. En, en, en in mijn ogen onbegrijpelijk. Alleen te verklaren vanuit een uitrel dat de Partij van de Arbeid daarin meegegaan is. WW duurt hetzelfde. Algemene nabestaande wet, uh, waar een maatregel genomen wordt, die straks ook vrij hard gaat aankomen. Ik snap het wel in het kader van een uitrel. Uh, maar op het moment dat er dan dus weer opnieuw onderhandeld wordt... dan zou ik zeggen, van probeer op die fronten... Hè, het zijn, zijn sociaal gezien ook hele belangrijke onderwerpen... Uh, probeer daar dan ook nog even wat verbetering aan te brengen. Ja, ja, mevrouw, mevrouw de Horsten, opnieuw onderhandelen. Het zit natuurlijk wel... Of nee, dat is eigenlijk de vraag uh, aan u. Zit er een riskant kantje aan deze fase... waarin uh, de coalitie op weg naar een, uh, een, een, een nieuw regeerakkoord... zou ik maar zeggen, uh, aan het praten is? Wat bedoelt u met riskant? Ja. Politiek uh, nou ja, uh, is een riskant bedrijf sowieso. Dus. Nou, maar kunt u zich voorstellen dat ik het woord riskant ja. gebruik? Er wordt namelijk iets onderuitgetrokken uit het kaartenhuis... en dat kan gevolgen hebben voor andere punten. Ja, oké, okay, maar dat, dat is op dit moment een realiteit. Dus uh, er staat uh, VVD en Partij van de Arbeid nu niks anders te doen... dan met een voorstel te komen wat een breder uh, draagvlak heeft. En we, we hoort, ik, ik ben eigenlijk nog een beetje blijven hangen op die, op die uh, rubriek van uw uh, Roddel en Achterklap. Ja. Achterban. achterban. Ja, het is de Achterban waar het hier over gaat. Roddel en Achterban. <laughs> ja. Met name als het gaat over de positie van jongeren. Want kijk, als, het nou, als je nou een verhaal moet hebben over dit regeerakkoord... dan moet het verhaal zijn dat... Uh, deze coalitie probeert om voor de komende 10 en 15 jaar... Een, een wereld te creëren waar jongeren ook een plek in hebben. En dat klinkt misschien een beetje dramatisch... maar de situatie van mensen nu, en met name de wat hoger opgeleide is veel en veel beter dan die voor de nieuwe generatie ooit zal zijn. En dan gaat het over werkgelegenheid voor jongeren... het gaat over inkomen voor jongeren... En dus dat regeerakkoord zal ook aan die eisen moeten voldoen. En dus laten we nou proberen om niet alleen te kijken... naar onze eigen situatie... maar ook naar wat dat voor de komende generatie betekent. Nou ja. Eens. Eens? Uh, maar voldoet het, voldoet het aan die eisen? Ja, ik, nou ja, in ieder geval wat ik weet... ook vanuit de Partij van Arbeid... neem ik niet kwalijk dat dat mijn... mijn nou ja, ja, daar bent u lid uh, voor, van, daar kan u ook niets aan doen. Dat het ook gaat over een sterkere economie. En een sterkere economie is van belang... voor de generaties die na ons komen. Maar goed, goed de hele discussie over de zorg dus de discussie over de zorgpremie gaat... waar dus uiteindelijk geen winst ook geboekt wordt... als het gaat om het beheersbaar maken van de zorgkosten... geeft al aan dat er nu toch wel hele de discussies... op hele verkeerde terreinen nu gevoerd worden. Ook als je kijkt naar de, wat de belangen voor jongeren zijn... die als we nu niets doen aan de zorg... Ja, Stop, straks met enorme, is... enorme, enorme hoge zorgkosten geconfronteerd Kijk, U noemt allerlei dingen, dat begrijp ik ook wel vanuit de oppositie... waarvan u zegt dat is slecht, daar ben ik het niet mee eens. Maar u komt niet met voorstellen van waar dan die... 12 miljard en 16 miljard, nog eens mee uh, Hoe heet die? Uh, waar die mee verdiend zou moeten worden? Want er moet dus wel, ja, 6 miljoen op de zorg ja, moet, er, uh, moet er bezuinigd worden. Op het ambtenarenapparaat ja. wordt 3,5 miljard bezuinigd. He, op het bestuur. Dat zijn gigantische bedragen. Nou ja, beschuldigt u de ChristenUnie niet van dat hij geen verantwoordelijkheid nemen? Ik bedoel, het Lentakkoord ja, maar... is daar een duidelijk voorbeeld van. Ja. Ons verkiezingsprogramma komen wij ook tot dit soort uh, bezuinigingsbedragen. Maar waar zou u dan ja. nog bezuinigen als het gaat over die 16 miljard? Waar haalt u het van? Vandaan. Nou, kijkt u even naar de CPB doorberekening van ons verkiezingsprogramma. Ik kan het hier wel allemaal op gaan lepelen. Lijkt mij niet helemaal nee, op het moment. Maar noem er één maatregel. Eens... Dan, zullen, dan zullen wij bijvoorbeeld rond de zorg, dan zullen we rond de ABWZ... het een en ander moeten gaan ja, doen. Precies. Omdat ook die, die, Ja, inderdaad, ook pijnlijk. Dus iedereen, wie er ook in de regering zou terechtkomen... die zal uh, ervaren dat, uh, dat, dat we een zware tijd ingaan. En dat je dus ook heel veel tegenstand zal gaan krijgen. Maar u moet mij niet gaan verwijten, de situatie die nu ontstaan is... waar de vvd partijen, met alle respect er echt een rommeltje van hebben gemaakt... En een, en een valse start maken met hun kabinet. Ook... Wat vernuikend is, vind ik, voor de aanpak van de crisis... waar ja. we eigenlijk gewoon zouden moeten maar samenwerken kijk, met geen, elkaar. Het is ook geen verwijt, maar ik vind dat we moeten oppassen... Dat dat, dat dat geldt voor coalitie en oppositie... dat we met verhalen komen om uit te leggen waarom iets niet goed is... maar dat we ook nee, maar... moeten aangeven hoe het wel zou moeten. Nee, nou, nou, nou, ja, nou ja, ik... ik sluit me toch een beetje aan bij Arie Slob. Ik denk dat nou een van de dingen die, de op die een aantal oppositiepartijen... heeft laten zien, hè, en dat, dat geldt voor de ChristenUnie... en dat geldt ook voor GroenLinks... is dat wij wel degelijk bereid zijn om uh, zo'n grote bezuinigingsoperatie... mede voor onze rekening te nemen. Dat was het lenteakkoord nee, gaat... waar de Nee, maar niet de over maar daar komt nu nog een 16 miljard een bij. Was, dat was het moment waarop wij, ChristenUnie en GroenLinks... wel verantwoordelijkheid namen en PvdA niet. Daarna hebben we allemaal onze eigen verkiezingsprogramma geschreven... en die programma's die lijken in zoverre op elkaar... dat er marges van wat je gaat bezuinigen tamelijk, dicht bij, tamelijk klein zijn. Dus de bedragen die we willen bezuinigen, tamelijk dicht bij elkaar leren. Alleen, ja, GroenLinks maakt bijvoorbeeld fundamenteel een keuze om kijk, er gaat 10 miljard aan uh, subsidie naar de milieuvervuilende uh, industrie, om maar eens iets te noemen. He, wij maken een vrij fundamentele keuze om daar een hele grote streep uh, mm. doorheen uh, uh, te zetten. En om dat geld te gebruiken voor andere dingen. De PvdA doet dat niet. Even goede vrienden of eigenlijk niet, niet. even goede vrienden, nee, maar je kunt dus niet zeggen op dat wij en niet onze verantwoordelijkheid nemen... dat sluit ik toch een beetje aan bij, bij Arie Slop om die ingrepen die nodig zijn te doen. Alleen we maken andere keuzes dan de Partij van de Arbeid. En dat lijkt me... Maar u bent het met me eens dat de keuzes die u dan zou maken... dat die ook hun repercussies hebben op bijvoorbeeld de economie... als het nu gaat over het voorbeeld wat u noemt. Maar dat ja, maar, het ook maatregelen zijn... Die, maar die net als de maatregelen in het gegeerakkoord... op weerstand van maar, mensen zullen stuiten. De, de, alle, alles zal op, op weerstand uh, stuiten. Dat is heel... heel uh, ja, de politiek, daar hebben we het in het begin over gehad. Politiek gaat niet alleen maar over... Nee. het achter uh, alle uh, kiezers uh, aanlopen. Het gaat erom dat je een goed verhaal vertelt aan mensen. Dat is wat er nu ontbreekt. Waarom je de keuzes maakt die je maakt. Ja. U heeft de afgelopen weken... meneer Van Ooyek... Uh, uh, achter uw kiezers aangelopen... in die zin dat u ze bent gaan opzoeken. Want er is natuurlijk... In uw partij de afgelopen tijd ook wel heel wat gebeurd. Ja, daar het niet over gehad. Welke ja, boodschap nee. heeft u uw kiezers of uw leden meegegeven? Nou, ik heb vooral geluisterd, in eerste instantie. Ik heb met uh, een aantal zaterdagen, met heel veel... Er is inderdaad nogal wat gebeurd binnen Groningen. Er zijn heel veel mensen die hebben daar uh, mails en dingen... en uh, tweets en weet ik het allemaal de over trek gestuurd. De is één ding eruit wat dus, uh, ze allemaal lopen. Nou, uh, er zijn eigenlijk twee dingen die iedereen roept. Het eerste is van uh, je. Hebt wel een goed, uh, GroenLinks heeft wel een goed verkiezingsprogramma, maar geen goed verhaal. Je moet eigenlijk je verkiezingsprogramma is een abstractie voor heel veel mensen. En uh, Wat er ontbrak. Hè? Want dat, we keken natuurlijk ook vooral terug van hoe kan het dat GroenLinks zoveel uh, kiezers heeft uh, verloren. En zijn leider heeft verloren. En zijn leider heeft verloren. En het uh, tweede, tweede punt had. Ja, tweede. Het tweede had daarmee te maken. En dat was dat, dat er een. Dat, daar ben ik van geschrokken. Een gigantische afstand is tussen uh, zeg maar mensen die lid zijn van een partij. En die dus in zo'n verkiezingscampagne. Laat ik in ieder geval voor mijn partij spreken. enthousiast de straat op gaan. En de politieke professionals. En dat zie je dus ook terug, eerlijk gezegd. in zo'n uh, VVD-kwestie. Uh, en die politieke professionals die hebben steeds minder gevoel voor wat er bij die gewone. Leden. De achterban. Leeft. de achterban. En die achterban die wordt. kijk, 2% of 2,5% van de Nederlandse bevolking is lid van een politieke partij. Wij moeten ontzettend zuinig zijn op die mensen. En dat zijn we niet altijd. En dat leidt tot frustratie. Dat heeft elke partij. Ik heb dat nu binnen GroenLinks gezien, we hebben het over de VVD gehad. Ik moest er ook aan denken toen ik las over de toestanden bij de Partij van de Arbeid in Groningen. Hè, waar dat ook speelt. Dat je, je hebt een aantal politieke professionals die doen. Vaak prima werk. Dus die afstand werk. is te groot. En die afstand is veel te groot. En, en, en dat was nou een punt, want ik heb 150 uh, leden gesproken de afgelopen vier weken. Wat denk ik door 140 van de 150 leden naar voren werd gebracht. Ja. Nou, dat betekent dus dat er een verschil is tussen de politieke klasse, waar u hier ja. allemaal toe behoort... Ja. en de gewone mensen die wat van die klasse verwachten. En ik ben dus bang dat dat verschil misschien groter wordt. En we hebben dus allerlei middelen misschien om dat te verkleinen. Waar Communicatie. We dus ja, nou ja. Een goede leider. Ja, maar een, goeie, een goede ja, een leider goed is dus een leider. Ja, ja en een goed verhaal. Maar een goede leider is dus niet de, is dus een leider die zich, die zich rekenschap geeft van datgene waar zijn achterban Omgeeft, zonder die achterban naar de mond te spreken, te, altijd naar de mond te praten. En dat is een goede leider, iemand okay. die dat doet. Nou, we wensen u allemaal en ook onszelf uh, veel succes de komende maanden. En uh, we zijn benieuwd of het debat volgende week uh, doorgaat. Uh, Arie Sloop en mevrouw Terhorst en Bram van Ooyek, dank. Dank. Daarmee uh, zijn wij gekomen aan het eind van deze uitzending. Eerst straks natuurlijk het eh, journaal en daarna hoort u opnieuw de TROS, onder andere met In Bedrijf. Daar gaat het ook over het regeerakkoord, met name over de arbeidsmarkt en innovatie. Dus eh, blijf vooral luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan. Dag. Samen thuis, samen TROS. Hey,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 bij de dieren speciaalzaak de mensen die van dieren houden bejafar dit is radio 1